Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Door de museumkaart hebben musea vorig jaar een stuk meer verdiend. Ze kregen 14 miljoen euro extra. De musea trokken met de kaart 20% meer bezoekers. Het zijn er in totaal 3,4 miljoen. Ook in de museumwinkels en de museumcafés kwamen vorig jaar meer geld binnen. De museumkaart kan bij 400 Nederlandse musea gebruikt worden. Er wordt er elk jaar meer van verkocht.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 In de randstad staat een lange de A27. Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Gorkum en Hank 8 kilometer na een ongeluk. Bij Hank wordt al het verkeer over de vluchtstrook geleid. Verkeer in de regio Utrecht onderweg naar Breda. Kan het beste bij Kloopert, dingen. De borden Den Bos-Waalwijk volgen. het over de A2 en de A59. Tot zover de verkeersinformatie.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 By Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM nu nu Muziek, Muziek, Muziek, Muziek, Het zaakje klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het en die zegt dat verkeer. Maar zegt dat er man en oude zij bij me is. En dan maar zij uit. Of kind. de zee, ze is hier zo fris. Ze roet zwaaift de deelt met brede sfeer, haar vaaier ze op Maar God roept ze zijn De zee zit mijn ogen. op de zand. zee, Ik We waren moeder, we we zaten er, we zaten er,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 En de tweede evacuatie, toen zaten we met 700 mensen. Hele kleine gemeenschap. En uh, we moesten wel natuurlijk uh, verhuizen, want ik zat in het sperrgebied. Dus ik ben verhuisd naar de Willemineweg. Daar zaten alle ambtenaren van de... Van, ja, eigenlijk wel. En welke nummer zat je op de 21. Oh, dat is aan de overkant. Ja, ja. Ja. En naast ons zat uh, de korpschef, Vreeman van de politie en zo. En Sense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 De, de apotheek de of de drogist. Ja, en, de, en dan had je Gerrit, de kapper. Nou ja, dan had je het arbeidsbureau. En dan werkte ik onder uh, Kees Kuiper, heel bekend ja. natuurlijk. Is dat ook later de Kees Kuiper van de krant? Van ja. Het ja, ja, precies. maar die zijn liefde lag meer bij de krant dan bij het arbeidsbureau, denk ik. Dus die uh, heeft toen aan de rand ontslag genomen en is bij de krant gaan werken.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 En dat heb ik acht jaar gedaan. Ja, ook in mijn trouwen nog. Want ik zelfs nog een keer uh, weet ik wel, toen moest ik. Uh, ja, toen was ik al getrouwd. En toen had ik uh, riplappen besteld. <lacht> en natuurlijk, ja, dat vind ik ging voor het. Uh, ja... <coughs>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 Maar hij zei, ik heb kaartjes voor de Mattheus pansion En dat was voor de eerste keer dat ik het hoorde. En toen was ik helemaal verkocht. En daar uh, nou ga ik elk jaar nog heen. Dus, uh, <laughs> Had jouw man trouwens ook een, uh, een bijnaam? Omdat je zei nee. van de paap... Uh, zijn nee, heel ja, te... eigenlijk alleen. Zijn vader was uh, schoenmaker. En uh, dan werd hij wel eens... Ja, je veronderscheidt Chris, van eentje van Crispijn. Crispijn was de god, of hoe noem je dat? De bescherm... Uh, ja, je hebt...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 En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet dat geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Nou, dit was een heel gezellig bekend nummer ja. van uh, Tom Anders. De motten. De motten, precies. Er wonen twee motten in mijn oude jas.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 We kwamen maandelijks bij elkaar en dat was op een avond. Het was, uh, uh, we were, eigenlijk werden de vrouwen een beetje uh, ja, zo gemaakt... dat ze zich ook interesseerden voor zaken die niet alleen je huishouden... Ja, waar je bij betrokken was, maar ook een beetje buiten kijken. Dus uh, we nodigden sprekers uit op allerlei gebied. En uh, nou ja, dat was het. En dat deed je dat met, ja, op een gezellige manier...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 ja, dan gaan ze niet meer mee. En dan uh, zijn er te weinig mensen. En te weinig mensen, ja. En dan wordt, en dat, het, uh, ja, wordt het te duur. Hè? Wordt het te duur. Ja. Wij gaan uh, straks over het volgende praten. Ik zal nog één keer het telefoonnummer noemen. 023 57 30 93. En dan gaan we nu even naar de muziek.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 ja. Maar hoe kwam dat, dat die duinen zo ja, in Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik denk, mijn, mijn grootvader, die was duinopzichter bij Rijnland. En die had zijn standplaats in Wijk Zee, dus boven het Noordzeekanaal. En moest dus, uh, ja, ik heb het nog een tijdje gedaan, ging hij elke dag lopen. Of nee, hij was in de kost in Wijk en Zee. En dan ging hij dus uh, zondagavond al lopen naar Wijkenzee. Zee. En hij kwam... Zaterdagmiddag terug. Want dan kon hij het weekend thuis zijn. Lopen, hoe ver ja. is dat? Nou, Wijkenzee, 10 kilometer, hè? want dan kon je met een bootje over. Met een pond. Nou, hij de pont, niet... hij ging het strand af. Ook het strand af. Het strand af, dus dat is 9, 10 kilometer. En dan heb je een pontje. of had je, ja. En dan was hij in Wijkenzee en de kost. Nou, dat was. toen had hij nog eens bedacht. Oh, ja. uh, zal, een hui, zal een huis huren in Wijkenzee.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 Voortse? Ja, Hollenberg. Oh ja, Holleberg. Die hadden het pension op de Algeweg. Ja. <laughs> Allemaal toch maar uh, ja. schitterende verhalen. Kom je nog wel eens in de duinen? Uh, of wandel nou, je nu? Ik kan niet meer lopen, hè? Ja, oh. Ik heb het laatste. Ja, nou ja, toen ging mijn man is gestorven, dan 17 jaar geleden. En ik had een hond. En die, uh, ja, die moet ook elke dag uitgelaten worden. Dus daar liep ik altijd mee in de gewone duinen.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 want wat hebben we de komende keer? Dat is uh... De schaapherder. Oh ja, dat is... de schaapherder uit Wijkezegel. Echt bond. De vrouwelijke schaapherder. De vrouwelijke schaapherder. Ja. ja. Thomas, we gaan nog even naar één muziekje en dan Goed, gaan we naar de afsluiting van het programma. Ja. Onze techneut. Wat uh, was dit voor een mooi liedje? Met een panfluit? Ja, klopt. Ja, was uh, van Jame Last. Prachtig. We komen aan het eind van dit programma. Maar toen ik vertelde waar de studio was, de, onze prachtige nieuwe studio. Luisteraars uh, terug in dit programma. Ik praat met uh, vrouwtje Paap van der Meijen. We hebben al.